6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door de stikstof- en PFAS-crisis zal de bouw dit jaar en volgend jaar niet groeien. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Door het dalend aantal vergunningen wordt er minder gebouwd. De nieuwbouwproductie daalt met 5 procent. Vorig jaar groeide de sector nog sterk, ondanks stikstof en PFAS. Het Economisch Instituut denkt dat vanaf 2022 weer ruimte ontstaat voor de bouw... als de stikstofmaatregelen van het kabinet effect zullen hebben. Het dodental van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot negen. 440 mensen zijn besmet en bijna 2200 mogelijke gevallen worden onderzocht... melden de Chinese autoriteiten. Alle dodelijke slachtoffers komen uit de provincie Hubei... waar het virus vorige maand opdook. China neemt maatregelen op onder andere luchthavens en treinstations. Veel inwoners reizen door het land vanwege het Chinese nieuwjaar aanstaande zaterdag. Ook in de VS is het virus aangetroffen... dat gebeurde op de luchthaven van Seattle bij een reiziger uit China. Er zijn vorig jaar bijna 1500 zogenoemde inklimmers aangetroffen. 100 meer dan in 2018. Inklimmers zijn migranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen... en in trailers of containers worden aangetroffen. De meeste komen uit Afghanistan en Albanië. Bij de veerdienst die tussen IJmuiden en Newcastle vaart... werden ruim 300 migranten gevonden. In Suriname wordt het strafproces over de decembermoorden hervat. Na verwachting zal hoofdverdachte Desi Boutussen vandaag persoonlijk voor de rechters verschijnen... Eind vorig jaar werd de ex-legeleider veroordeeld tot 20 jaar cel. Om het vonnis aan te vechten heeft Boutersen verzet aangetekend... en moet hij lijfelijk aanwezig zijn bij de eerste zitting. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het militaire regime vermoord. Boutersen zou opdracht hebben gegeven voor de moorden.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 Negen. Dit is ZFM. Ik weet niet wat jou zo ver heeft gebracht als ik jou zie.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 That's right, I'm telling you I'll We'll